Maar de jacht was niet een einde. Er was alleen een andere jager. Andermaal brak de waterspiegel open om die witte kolos door te laten. Gestaag baande hij zich een weg door de golven. En plotseling werd het ontzielde lichaam van Agap zichtbaar. Verstrikt geraakt in het netwerk van touw en harpoenen waarmee Moby Dick behangen was. Alleen zijn ene arm bewoog op de deining van de walvis, Alsof hij ons wenkte vanuit de dood. Toen, toen klonk die dreun. Alsof de poorten van de hel werden opengebroken. Moby Dick had met zijn kop de boeg van de piekwot geramd en een enorm gat in de romp geslagen. Het water kolkte naar binnen en vrat het schip van binnenuit op. De piekwot zonk. ...en veroorzaakte een draaikolf die steeds groter werd. Ook de sloepen werden erin opgenomen. Onherroepelijk sneller en sneller bewogen. het. In steeds kleiner worden de cirkels... ...naar dat alles verslinderde gat in de oceaan. Ik... Ik was overboord geslagen in een tumult. Ik zwom, ik grapte, ik spartelde wat ik maar kon... ...om buiten die zuigende afvoer te blijven. <lacht> ik hoorde het gekrijs van, van vogels boven de nog gapende draaikolk. Een albatros dook naar beneden. En toen stortte de wanden van water ineen. En de zee golfde voort, zoals de zee dat al duizenden jaren doet. En toen de zee alles had verzwolgen, gaf ze één ding prijs. Een doodskist, dichtgetimmerd, gevuld met lucht plopte dit bizarre gevaarte plots boven het water, daar waar de piekwot was gezonken. Een doodskist werd mijn reddingsboot. Ik alleen ben overgebleven om het u te vertellen.